Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De directeur van Nationaal Monument Kamp Vught is verontwaardigd over de uitspraak van de voorman van Farmers Defense Force. Mark van den Oever vergeleek gisteren de manier waarop boeren worden behandeld... met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Een onvoorstelbaar domme uitspraak... noemt de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught het... De boerenleider deed zijn uitlatingen gisteren bij een boerenprotest... bij het provinciehuis in Den Bosch. Later op de dag nam hij geen afstand van zijn uitspraak. Hij zei dat grote woorden soms nodig zijn. De C arresteert klimaatactivisten die actie voeren op Schiphol... en voert betogers af met bussen. Tientallen activisten van Greenpeace zitten al uren in het winkelgebied... en op het station van de luchthaven. Ze willen Schiphol dwingen een klimaatplan op te stellen... Het protest begon rond een uur of elf vanochtend. Er was toestemming om buiten te demonstreren... maar de gemeente Meer had aangekondigd in te grijpen... als betogers naar binnen zouden gaan. Het aantal schademeldingen in het Groningse aardbevingsgebied... is de laatste maanden gestegen. Dat is opvallend omdat de afgelopen tijd juist minder gas wordt gewonnen... en er zijn ook minder aardbevingen. Mogelijk zijn er meer meldingen... doordat gedupeerden tegenwoordig makkelijker hun schade vergoed krijgen... Het aantal meldingen ligt dit jaar tot nu toe op bijna 20.000. De afgezette president van Sudan, Bashir... moet twee jaar de cel in wegens witwassen en corruptie. In april werd in zijn huis een grote hoeveelheid contant geld gevonden. Bashir staat later nog terecht voor betrokkenheid... bij de dood van demonstranten. Hij werd dit jaar door het leger afgezet... nadat er maandenlang was gedemonstreerd tegen zijn 30-jarige bewind. Het weer, een gebied met regen, trekt richting het oosten van het land. Vooral aan de kust waait het flink. Het is ongeveer 7 graden. Morgen verdwijnt de meeste bui, verdwijnen de meeste buien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 www.dwkmedia.nl Dwkmedia Zie DWK ho, ho, ho, Dit is Kerst met ZFM Met Men Nu. Zandvoort op zaterdag. star en always zo aan het begin van het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag op zaterdag en maandagmiddag maandagmiddag voor de herhaling uiteraard van dit programma. Een mooi de studio en wil je hem zien? Kijk even op zfmsandvoort.nl en kijk, uh, live mee in de studio. Derde uur. Wat gaan we daarin allemaal doen, uh, Albert Jan? Ja, want de tweede webcam uh, doet het inmiddels ook weer. Ja, gelukkig wel. Dus dank heb, aan de TD-technische dus, de, de, Dank aan de TD. En dus ik heb de pet nog even opgezet. Ja. En de trui. Ziet er weer strak en bol uit, uh, Albert ja. Goed, daar hebben we het straks goed, voor. Goed, oké. Okay. Wat uh, gaan we doen? U hebt allereerst nog even één interview zometeen uh, voor ons te goed. Uh, en dat heeft alles te maken met uh, het winnen van de Hannie van het jeugddebat gisteren, uh, gistermorgen in het gemeentehuis. En wel het interview van onze collega Jaap Koper had met burgemeester Molenburg. Daarna gaan we natuurlijk gauw schakelen met uh, uh, Zaandam. Want dan hebben we Jan aan de telefoon. Jan, uh, Jan uh, uit Zaandam. Uh, de stand: we, de, we verlieten hem met een 1-0 voorsprong voor SV Zandvoort. We hebben geen appjes ontvangen, dus voorlopig ga ik er even vooruit dat het nog steeds 1-0 is in het voordeel van de SV Zandvoort. Maar daarover om kwart over vier meer. Daarna hebben we natuurlijk nog even een stukje pitreport. De 1-seizoen is inderdaad inmiddels voorbij, dat zal niemand zijn ontgaan. Maar er zijn toch nog wel wat berichtjes die wij u niet willen onthouden. En wellicht als het nog de tijd is, dan hebben we ook nog even een interview klaarstaan met Jan Lammers over de vorderingen van de verbouw van het circuit. Uh, kort, half vijf hebben we het dieren van de week. Uh, hij heet uh, snow. Uh, we hebben regen gehad, we hebben hagel gehad... we hebben nog geen snow gehad. Nee! Die krijgen we dus om half vijf. Het dieren van de week, snow. Zo wit als sneeuw. Kwart voor vijf hebben we het gedicht van de week. Nou, er liggen een bij je klaar... dus ik zou zeggen, uh, ga maar lekker uh, scharrelen. Ik ga snuffelen zometeen. Dat wordt dus nog een verrassing. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg redenen om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken... Naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dat is uh, inderdaad uh, bij uh, Zandvoort op zaterdag. Zij dus even kijken hoor. Ja, ja, daar is hij, daar is ie. Lekker into the kerst deze plaat van de two brothers on the fourth floor. In Christmastime. met uh, Sandam, maar helaas uh, lukt dat uh, op dit moment uh, even niet. Dus uh, wat we wel uh, gaan doen is even kijken. Let's even improviseren, dit. We gaan... Uh... Ja, wat? Ik, uh, ik heb een uh, verbinding met Zaandam, nu nog met Jan. Dat is even af. Oké, okay. heel goed. goed. Wachten. Uh... Jan? Je komt er ik door, ik Oké, okay, nou, het, het is gelukt. We gaan, uh, we gaan naar uh, Jan Jan in Zaandam, waar het even moeit om contact met je te krijgen, maar het is gelukt. Het slot van de voetbalwedstrijd vandaag. Staan we nog steeds voor, Jan? Nee, we staan niet meer voor. Het is 1-1 geworden. Gert Verdenny. Ja, absoluut. Want wij, ik moet eerlijk zeggen, we hebben de trekt een beetje de kant van Zaandam uh, op. We krijgen alleen maar vijf trappen tegen. Een buitenspel, dat, uh, dat negeert hij, want hij ziet het allemaal beter vanaf de middellijn. Het is absoluut, absoluut absurd. En dan hebben we nog eens een keertje Nijtselberg, die pakt de bal af van de laatste man. Die komt alleen voor de keeper, schiet de bal langs de keeper tegen de paal aan. Oh, dat hebben we zo'n pest. In het daaropvolgende aanval is het tuin dan wat wel schot, helaas. Die stormen met de allen op, op ons cola. We zijn echt met een vreselijk offensief bezig. Hij heeft scoren. Vertel geldt dat we twee wel voor staan en die samen. Even. Ja, ik had het uh, eigenlijk niet verwacht ja. dat uh, dit zou gebeuren. Nee, mij nee, ook niet hoor, absoluut niet. De jongens bij ons zijn echt heel moe gestreden. Alles is zwart. Ze hebben witte broekjes aan, dat moest van de scheidrechter. Omdat Saandam uh, uh, in het lichtblauw speelt en wij met uh, blauwe broeken zou dat uh, vreemd te moeilijk zijn. Echt zo'n mannetje. Dus, dus nu is het Saandam wat. Uh, Modet. De uh, bal weg. Uh, Saandam is echt volop aan het drukken. En uh, bij ons, uh, bij, bij ons, wij moeten ons helaas niet sterker tot het Nou, oké, laten we hopen dat we wel in ieder geval had, met een uh, puntje naar huis gaan. Uh, Jan? Ik had het wel uh, positief willen brengen, maar. Ja, het is, het, het is even niet anders. We ook uh, niet uh, zien aankomen en niet verwacht. Op dit moment 1-1 gelijkspelletje dus daar in Sandam. Mocht er nog veranderingen komen, dan hoor het van je, Jan. Ik laat het weten, Oké, okay, en we gaan er in ieder geval uh, vanuit... Of ...in ieder geval wel één punt mee uh, naar huis nemen daar uh, in uh, zuid Dat was uh, Jan. Mocht er nog gescoord worden, hoor het van je, van hem. Uh, The fire is warm, the angels are singing And I don't wanna miss a single thing Don't wanna put an end to all this year But as long as you're with me It's always the time of the year you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 My Ja, ja, ja, dat was hem, De single Like It's Christmas, de Jonas Brothers. Ja, een uh, nieuwe plaat. Uh, Albert-Jan, wat vond je ervan? Ja, leuk. Maar dit is, uh, bedoel, wat dat zijn er weer vele nieuwe... Voor, van de week hoorde ik dat ook al op, uh, uh, op het, ochtendprogramma, het live ochtendprogramma van ZFM. Allemaal uh, nieuw, nieuwere kerstnummers. Ja, en het klinkt gewoon goed. die gouden oude blijven natuurlijk alweer goud en oud. Ja, goud en oud. Ja, maar, we uh, hebben uh, er al een paar gedraaid. Dus, uh, maar, ja. uh, maar nee, uh, dat is dus leuk. Uh, weer wat uh, frissende, jong, uh, nieuwe nummers. Uh, alles met kerst. Maar ja, het mooiste nummer komt nog, hè. Ja, ja, ja, nee, daar verheug dat verheug ik me ook Dat, op. dat, dat, dat is mijn die heb, eh, die heb jij uitgekozen en die gaan we lekker draaien zo aan het eind van het uh, programma. Dat dacht ik al. Dacht ik al. Dus een beetje de, de richting, richting uh, Entertainment nog. for You. Uh, want Fred, hij is al uh, de hele middag in de studio bezig. Ik verwacht er wel wat van, uh, Fred. Ja, hij, hij, is, hij was hier om twee uur. Dus Heel twee uur, ja. vier uur, vier uur, vijf, drie uur voorbereiding. Dat, nou. dat, dat gaat een mooie show worden zo dadelijk. Dat gaat helemaal mooi Wat voor. we ook hebben, we hadden nou ja, gisteren ja. dus uh, het uh, jeugddebat in het raadhuis. Klopt, en uh, we, we, we hadden... Nou, Yassine, inmiddels al gesproken, dankzij onze collega Jaap Koper en wethouder Berendsen. Maar die heeft nog één interview te goed, met uh, wat Jaap had, met burgemeester Molenburg. De burgemeester staat ook uh, bij mijn microfoon. Uh, dat is de, de eerste keer dat ik hem uh, mag interviewen. Want uh, dit heeft uh, te maken met, uh, met uh, de jeugdraad. Uh, hoe was het om uh, dit te doen, meneer Molenburg? Ja, ik vond het ontzettend spannend. Ja? Ja, uh, ik kan je wel vertellen dat... Uh, Kijk, eh, eh, kinderen die zijn natuurlijk. Eh, van nature uh, vrij open, kritisch. Ik, ik heb twee zoons. Nou, dat is ook voortdurend één groot evaluatiegesprek wat ik thuis heb. Um, ja, om dat te moeten voorzitten. <laughs> dat uh, een beetje niet, niet precies wat je moet verwachten. Ja, maar ik neem aan dat een burgemeester toch ook wel zijn pet als burgemeester afzet als hij thuis is. Dat is wel zo. Maar, en, en anders word ik daar wel aan herinnerd. Maar nee, het, het was echt hartstikke leuk om te doen. En wat je gewoon merkt is dat uh, ja, die kinderen die zijn allemaal gewoon uh, hartstikke slim, niet op hun mondje gevallen. Komen gewoon uh, met hele prachtige oplossingen voor dingen. Um, dus het is, het is heel erg leuk. En ik vond dat er, dus het moest even loskomen aan het begin, maar dat ze op een gegeven moment wel heel goed gingen debatteren. Uh, wat, wat valt u dan op daar, bij zo'n uh, bij zo uh, bijeenkomst als deze? Nou, wat me opvalt is dat, uh, dat er heel praktisch gedacht wordt. Uh, ja, uh, wij hebben natuurlijk gewoon in de volwassene politiek de neiging om enorm theoretisch met elkaar over allerlei modellen te gaan zitten praten. En hier komen ze, ja, we hadden ook een vraag die was ons gesteld van, besprek nou eens met de, met de jeugdraad over de kerstbomenverbranding. Komen ze met met meteen allerlei praktische oplossingen en dat is hartstikke leuk. Die dus kinderen denken gewoon heel praktisch na. Ligt dat, is dat uh, nog misschien iets uh, wat, uh, wat de gemeenteraadsleden misschien in de zak kunnen steken? Dat, uh... Nou ja, het is, dat is ook wel een beetje de taak die ik voor mezelf als burgemeester zie. is Om het inderdaad wel gewoon ook behapbaar te houden en dat, dat zo'n debat ook gewoon zo praktisch mogelijk gevoerd wordt. Tegelijkertijd, ja, de zaken waar, die, die we hier in de grote gemeenteraad bespreken zijn vaak ook zo complex. Ja, dat, dat leent zich ook gewoon echt om daar op, op, op een heel theoretisch niveau met elkaar over van gedachten te wisselen. En dat is ja, voor de buitenwereld misschien altijd niet even spannend, maar ja, het is ook wel nodig af en toe. Nou zei uh, um, wethouder Berends net van ja, er wordt wel eens afgegeven op dat openbaar bestuur, maar wij zijn ook maar mensen. Dat is zo. En uh, laat ik zo zeggen, dat, uh, we zijn A mensen en we zijn ook nog mensen die het vaak niet met elkaar eens zijn. En dat is het mooie van politiek. Uh, ja, je hebt hier 17 raadsleden normaal gesproken zitten. Uh, ja, en één is van de oudere partij, er is er een van GroenLinks uh, en ze vinden allemaal wat en ze hebben allemaal een achterban en ze moeten het aan het einde van de avond moeten ze het ook nog met elkaar eens zijn geworden. Mm. En uh, nou ja, ik zeg altijd het is uh, van belang dat iedereen met een goed gevoel naar buiten gaat of je gelijk hebt gekregen of niet. Mm. En dat jij ook voor je achterban kan vertellen, ik heb gestaan voor mijn zaak. En nu viel er ook een, iemand op, die had uh, toch nog wel een beetje een luchtige inbreng. Uh, humor uh, ja. is af en toe ook wel belangrijk. Uh, kan dat uh, uh, best wel belangrijk zijn bij serieuze onderwerpen? Nou, kijk, als het echt onderwerpen van leven en dood zijn, dan moet je hier niet bilderend van de lach in de raadzaal zitten. Nee. Maar ik vind wel dat uh, humor breekt vaak net even de spanning breekt. Uh, en wat, uh, het jongetje Jassin, wat dus uh, vandaag uh, heel erg daardoor opviel die bracht met humor wel hele serieuze dingen. Dus die bracht het met een kwinkslag. Maar uiteindelijk, de lading die daarin zat, die was wel heel serieus. En dat deed hij heel goed. En dat was echt opvallend. En dat vond ik, nou, ik wel echt trots op dat mannetje. Want ik deed het hartstikke goed. Ja, maar goed, toen kwam na nou uw meneer Kramer en die zei... U er mee, ga, ga je ermee door? En toen zei hij, nou nee. Ja, maar goed, weet je, dat de, eh, ik, als je mij op mijn twaalfde had, ge, had, had gevraagd... Van, ga je de politiek in? Dan had ik waarschijnlijk ook gezegd van nou... Dankjewel. Nee, maar dat, dat is ook pas later gekomen bij mij. Uh, goed, is dit uh, nog iets uh, wat u uh, nog misschien in volgend jaar weer zou willen doen? Zeker. Ja, nee, ik vind het heel erg belangrijk. Uh, het was voor mij de eerste keer. Dus dat betekent ook wel dat je goed moet nadenken over nou, de vorm. Ik heb het uh, overgenomen. Ik heb bijvoorbeeld wel de, de prijs. Hè. Ik neem de kinderen mee uh, naar de Tweede Kamer in Den Haag om. Ja, daar te laten zien hoe het echt in de Grote Tweede Kamer gaat. Nou, misschien dat dat nog wel aanleiding is dat ze zeggen dat wil ik misschien later zelf ook, uh, ook nog wel. Um, dus we gaan ook nu goed nadenken. Maar dit, ik vind het ontzettend belangrijk om kinderen gewoon van jongs af aan te laten zien hoe werkt het. Um, ja, want hier worden wel, ik zeg altijd de gemeenteraad, is wel het hoogste orgaan in deze gemeente. Die uh, zijn gekozen en die bepalen het. Uh, en van jongs af aan kinderen daarmee ja, Ik zou maar zeggen vertrouwd laten raken. Is ontzettend belangrijk. Ik dank u wel. Graag gedaan. Vrijdagmorgen was het jeugddebat. En naar aanleiding daarvan was collega Jaap Koper in gesprek met onze burgemeester David Molenburg. Zo dadelijk iets heel anders. Dan gaat er sneeuwen in Zandvoort. Want dan hebben we het dier van deze week. En dat is uh, Snow. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst gaan we nog even een lekkere plaat draaien. Terwijl het buiten al schemerig geworden is. Een kerstachtig schemerig zandbord. En om zes uur de opening van de ijsbaan, hè? Vergeet dat niet. Let's sit and talk a while. Let's find a place to draw the line. Ah, ah, ah, ah. We keep breaking up. And then we make up all the time. Speciaal voor alle disco-liefhebbers. De uh, 52nd Street. En I Can't Let You Go. Een lekkere plaat natuurlijk uit de jaren 80. Het is half vijf. We gaan hem doen, het dier van de week. Nou, eigenlijk een beetje voor uh, dit tijdstip van het jaar. Hè? Zeg maar, zo rond de kerstdagen. Dan verwacht je wel een beetje sneeuw, uh, Albert-Jan. Ja, en het motto uh, uh, is zo wit als sneeuw. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Snow. Een Amerikaanse bulldog van ongeveer vier jaar. Ik, en ik mag mij... ...hier zelf even voorstellen aan u. Ik ben bij mijn eigenaar weggehaald omdat deze mij verwaarloosde. Ik zoek dus nu een baas voor altijd. Ondanks alles ben ik naar mensen... Mijn vriendelijk en mij bekende mensen begroet ik dan ook enthousiast. Ik ben ook wel een beetje een boer en kan je ze dus uit blijdschap wel eens omverduwen. Sorry alvast daarvoor. Of er kinderen in mijn huis kunnen wonen ligt echt aan mijn baas. Als mijn baas duidelijk en consequent is... ...dan moet dit na een kennismaking geen probleem zijn. Andere onder heb ik niet veel mee. Ik negeer ze netjes en loop vrolijk door. Ik zal daarom ook niet los kunnen lopen, omdat ik ze niet geweldig vind. Ga liever met mijn nieuwe baas samen op pad. Mijn verzorgers verwachten wel dat het met een teef van hetzelfde kaliber goed zal gaan. Uiteraard wil ik wel even van tevoren kennis maken. Dat zou ik ook willen, hè? Ik heb hier een in het asiel kennis gemaakt met, het, met katten. Ik deed net alsof de kat er niet was. Als de kat honden gewend is, is er, is er een baas die dit goed begeleidt... dan moet het geen probleem zijn. Helaas is het niet bekend of ik alleen kan zijn. Wel ben ik al in de huiskamer alleen geweest... en was stil, zowel los als in de bench. Als dit rustig opgebouwd wordt, moet dit ook mogelijk zijn voor een paar uurtjes. Ik word soms een beetje druk en onbehouden als ik veel prikkels krijg. Ik zoek daarom een baas die rustig en consequent is... niet zo snel onder de indruk en ervaring heeft met mijn type hond... Bij de juiste baas moet het helemaal goed komen. Zoekt u of jij een maatje voor het leven, dan word ik graag je Snow met de feestdagen. En waar verblijft Snow? Snow verblijft momenteel in het dierentuin Kermerland. Keeselstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermerland.nl want ook snow verdient een thuis. Deze week geldt terecht het dier van de week snow. Het dier van deze week, snow, kan je er eigenlijk niet aan ontkomen. Hè? natuurlijk, let it snow, voller zo rond de kerstdagen. Ditmaal een lekkere Jessie uitvoering van Gloria Estefan. Ja, het circuit, daar wordt flink aan geknutseld op dit moment, Albert-Jan. Nou, op dit moment niet, maar maandag tot en met vrijdag... worden er flink wat werkzaamheden aan het circuit verricht... Ja, maar eerst nog even wat nieuws uit de pitstraat van de Formule 1. Ondanks tijd dat het seizoen voorbij is. Uh, en de muziek voor de mogelijke stoelendans in de Formule 1 na volgend jaar... na volgend jaar nu al is ingezet. Het team van Ferrari heeft inmiddels bevestigd... dat het inderdaad gesprekken heeft gevoerd met wereldkampioen Lewis Hamilton. 2020 wordt hoe dan ook een bijzonder jaar in de Koningsklasse voor de autosport. Meer races dan ooit. 22 in totaal. Een Grand Prix in Vietnam... De terugkeer van Zandvoort en het laatste jaar voordat de nieuwe regels in de Formule 1 van kracht worden. Bijna alle contracten van de coureurs lopen uh, uh, na volgend seizoen af. Uh, zo ook de verbindenis van Hamilton bij Mercedes, het team waar hij afgelopen jaar de zesde wereldtitel in zijn loopbaan binnenhaalde. Verhalen over de mogelijke overgang van de nu 34-jarige Brit naar Ferrari doen al langere ronde. Hamilton heeft ook al aangegeven dat hij uh, zijn loopbaan ook na 2020 graag voortzet in de Formule 1. Hoewel de excentrieke topcoureur in de laatste Grand Prix van Abu Dhabi weinig kwijt wilde over uitgelekte gesprekken met Ferrari-topman John Elkman, bevestigt de Italiaanse renstal nu dat er wel degelijk contact is geweest. Het is inmiddels een publiekelijk geheim bekend dat Lewis heeft gesproken met onze voorzitter. We zijn logischerwijs gevleid dat coureurs en zeker iemand als Lewis bij ons willen, uh, uh, willen komen rijden. Was getekend Louis C. Camilleri bestuursvoorzitter van Ferrari. Hij deed zijn verhaal tegenover onder meer de Guardian... en de BBC tijdens een afsluitende bijeenkomst in Maranello. Het hoofdkwartier van Ferrari. Bij de Italianen ligt Jean Leclerc langer vast. Het contract van Sebastian Vettel loopt af na 2020. Het is nog te vroeg om nu al een beslissing te nemen. We gaan onze opties bekijken en zullen zien wat het beste in ons team past. Nou, ik denk dat er in 2021 toch wel een stoeltjeswissel aan zit te komen. Ja, dat verwacht ik ook. Maar volgend seizoen blijft het allemaal nog bij het oude. Ferrari presenteert al op 11 februari voorlopig als eerste rendstel de bolide voor het komende seizoen. Dat maakt het teambaas Mattia Binotti bekend. Normaaliteers showen Rensdal hun nieuwe auto pas later in, in een later stadium. We zullen de auto heel vroeg lanceren. Ik denk dat we de eerste zullen zijn, zei Binotto. De reden dat Ferrari de lancering heeft vervroegd is dat er nog meer tijd voor is voor het draaien van een intensief testprogramma. Afgelopen seizoen eindigde Ferrari als tweede in het klassement van constructeurs achter Mercedes. Ferrari wist slechts drie wedstrijden te winnen in België, Italië en Singapore. In België en Italië was Charles Leclerc welst in Singapore Sebastian Vettel. Formule 1-teams rijden ook in 2020 met dezelfde banden als het afgelopen jaar. Dat meldde Pirelli, de leverancier van de banden in de koningsklasse van de autosport. De teams hebben unaniem gestemd voor het behouden van de bandenspecificaties van 2019... Tijdens de test in Abu Dhabi vorige week bleken de beoogde nieuwe banden niet goed genoeg te bevallen. Ook tijdens een eerdere vrije training in Amerika waren de coureurs niet bijster positief. Pirelli zal verder gaan met het ontwikkelen van de banden voor het jaar van 2021... als het team overstaan op grotere wielen van 18 inch. Voltrots presenteerde sportief directeur Jan Lammers afgelopen dinsdag vorige week twee groep nieuwe kombochten... Op het circuit Zandvoort. Het vernieuwde parcours moet de baan in mei 2020 gereed maken voor de eerste Formule 1 Grand Prix in 35 jaar. Onze collega's van RT, uh, RTV Noord-Holland hadden daarover een gesprek met Jan Lammers op de baan. Zien we een kombocht in de maak, hè? Ja, dat is ook wel bijzonder dat het deze bocht is. Hè. Dat is de Arie Luindijk bocht. Nou, dat is de, de Nederlander die twee keer de 500 mijl van Indianapolis heeft gewonnen. Eh, daarnaast ook een hele dierbare lieve vriend. Eh, waar ik samen Formule 3 mee heb gereden. En juist zijn bocht eh, wordt, een, eh, wordt een kombocht. Eh, en een, een serieuze. Rond de 17 graden eh, wordt dat qua hoek. En wij hopen daarmee te bewerkstelligen dat, eh, dat ze sowieso naast elkaar... Daar doorheen kunnen en als ze naast elkaar die bocht uitkomen, dan wil dat ook zeggen dat je de volgende bocht wellicht uitremacties of inhaalacties kunt verwachten. Dus er waren zo'n vier plaatsen waar je kon inhalen op het circuit van Zandvoort en er zijn er nu uh, hopelijk zes geworden. Heb je zelf zin om die bocht uh, te rijden? Nou, ik zei net al even eerder, van, ik hoop dat ik het geduld heb om te wachten dat het asfalt droog is en dat ik niet tot mijn assen straks uh, wegzak. Uh, want want uh, ik denk dat iedere, iedere autocoureur die, uh, die hier volgend jaar wil gaan racen, met name de, de nieuwe Formule 1 coureurs, die, uh, ik denk dat er een heleboel zijn die hier naartoe komen, gewoon, hè, anders dan alleen de simulator gebruiken, die hier, echt hier naartoe zullen komen om dat eens even te bestuderen. Want het is een compleet nieuwe mindset. He, denk even gewoon aan de, he, de Max Verstappers, de Hamiltons, de Lando Norris en al die nieuwe jongens. Die kennen alle kartbanen op de hele wereld natuurlijk. En alle moderne racebanen. Maar een kombaan, dat, dat hebben ze natuurlijk nog niet bij de hand gehad. Dus heel veel mensen zullen vooraf hier fysiek komen uh, studeren. Wanneer is het circuit helemaal af? Uh, we verwachten in uh, februari zover te zijn dat er voor het eerst opgereden kan worden. En uh, dat is ook best wel belangrijk. Het zou fijn zijn als we één of twee lokale evenementen kunnen hebben om gewoon eventjes wat dingen uit te kunnen proberen. Uh, daarnaast zal er dan in de omliggende ruimtes nog uh, genoeg uh, gebeuren. Maar uh, zo'n twee, drie weken voor het evenement zelf... Uh, worden de puntjes op ingezet en alle faciliteiten klaargemaakt voor het publiek. Met dank aan onze collega's van uh, RTV NH hoorde je inderdaad uh, het interview met uh, Jan Lammers over de nieuwe kombocht. Februari wordt verwacht uh, dat hij uh, klaar is. Dat horen ze juist van Jan. Afgelopen weken overleed zij op 61-jarige leeftijd. Marie-Frederiksen, Frederik zangeres van Rockset. En ze hadden onder meer een hit met Listen to Your Hearts. de zangeres Marie Frederiksen. Ze overleed op uh, 61-jarige leeftijd uh, afgelopen week. Veel te jong natuurlijk in uh, Southern Hits, de band Roxette. Met uh, deze single, Listen to your heart. We hoorden het juist van uh, Jan van der Leden. Ja, daar hebben we het even over het uh, voetbal. Van de hak op de tak springen we eigenlijk. Van het voetbal uh, dat uh, FC Dam tegen SV Zandvoort... Ja, uh, we hebben vandaag uh, gelijk gespeeld, uh, Albert-Jan, het werd 1-1, uh, uh, die wedstrijd uh, daar in Sandam. Uh, Helaas uh, geen winst voor uh, SV Zandvoort. Kijk ik op het klokje voor mij, dan uh, zie ik dat het uh, inmiddels uh, tijd is voor het gedicht van de dag. Uh, de waarheid van muziek, dat is het uh, gedicht van de dag. Die gaan wij zo dadelijk doen uh, hier bij uh, CFM. Maar we moeten natuurlijk wel het bijpassende muziekje erbij hebben. Ja, die hebben we gevonden, dus we zijn er klaar voor. De waarheid van muziek, het gedicht van deze week. Je hoort hem nu op de radio. Ik loop de kamer in en zet mijn muziek aan. Het helpt mij bij het bedenken wat ik heb gedaan. Ik luister vooral naar liedjes met voor mij een speciale betekenis die mij nog, nog meer doen beseffen hoe erg ik je mis. De liedjes die ik op heb staan... ze lijken allemaal over jou te gaan. De teksten zijn de waarheid die in de muziek zijn verborgen. Deze omschrijvingen laten mij tranen bezorgen. Veel, veel teksten gaan over de liefde- en relatieverbrekingen. En het gaat... Het gaat dus eigenlijk over alledaagse dingen. Zo omschrijven gevoelens en wat mensen doormaken. Dit zijn nu juist de nummers die mij het hardst raken. Het liefst, het liefst zou ik zo'n nummer voor je willen zingen, zodat ik eindelijk, eindelijk een stotje door kon dringen. De teksten omschrijven mijn verdriet. Ik huil, ik huil als ik alleen ben. Maar zeker dat niemand het ziet. De nummers laten mij denken aan jou. Ik huil, maar ik droog mijn tranen weer gauw. Ik probeer vaak uit te huilen, maar mijn tranen raken op. Al zo vaak gehuild na alles aan mijn kop. De muziek, de muziek, die dringt tot mij door. Dat ik erin verdiep raak en verder niks hoor. Al weet ik nu. Dat ik je waard ben. Het verandert niets, maar nog niets mijn gevoel voor jou... sinds dat ik je ken. Ik mis je als een bloem zijn water... als een baby zijn moeder... en als een poes haar kater. Luisterend naar de muziek denk ik na. Wat nou als ik opeens weer eens voor je sta? Wat zou ik je dan vertellen? En welke, welke vragen zou ik jou stellen... Ik loop de kamer uit. Ik zet mijn muziek uit. Ik laat je nooit los. Dit is mijn besluit. close oh, oh, oh, oh. Yeah. Are you hanging up your stockings on the wall Dat was een nou het gedicht van de dag. Nou, de kerstsingle, hè? Van mij, niet, van mij hoef je niet verder te zoeken, Nee, hoor. nee, nee, dat dacht ik ook. Dat was dacht kerst, kerst, dit ik ook. Jamie Callum en uh, Robbie Williams. En uh, Merry Christmas, everybody. Zo is het. Nou, dan gaan we richting uh, de kerst. En uh, richting een nieuwe aflevering uh, van Entertainment for You. Hij is er weer. Je was er al de hele middag, hè, Fred? Ja, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, ik was er wel een poosje. Ik denk, nou ja, hè. Uh, vanwege het slechte weer en. Uh, trouw, lief, lekker thuis bezig. Dus ik denk, nou, ga ik eens eventjes naar de studio en ga ik daar eens even mijn ding doen. Helemaal gezellig, want vanmiddag hebben we weer een nieuwe aflevering tussen 5 en 7: Entertainment for You. Ja. En wat hey, gaan we daar nu allemaal doen? Uh, nou, ja, hij is inmiddels al bij ons aangeschoven, natuurlijk, uh, hier in de studio, Robin Topper. En hij heeft een, een single uitgebracht, zijn allereerste single. En die heet Maling aan. Dus nou ja, hè? Waar heb je een maling? Ja, geld. <laughs> dat is best wat anders als, als, als, als ik hou van jou, ik mis je, ja, en, waar blijf ja, je ja, en die ja. hoef je niet meer te zien. ja. Ja, ja. ja. ja, ja. ja laten we dat laatste dan maar weglaten. Niet persoonlijk hoor. Ja nee, ik weet niet hoe je uh, vrouw erover denkt denkt. <laughs> en uh, we gaan eventjes bellen uh, wat de vorige keer niet gelukt is met uh, Angelina Garcia. Over haar nieuwe single nemen mee. Marco Kimsen gaan we bellen. En zijn single heet 'Twee keer jou'. Wat hij daarmee bedoelt, dat weet ik niet. Maar... Jou jou? Kijk je mij aan, nou, bedoel ik. Het... Twee keer jou. Ja, dit, ja. jou <laughs> jou. Het, leuk, wordt leuk. Leuk. het wordt leuk. Peter Aversun, dat gaan we ook nog eventjes bellen. En haar single heet 'Mijn hart gaat boem, boem, boem.' Nou, vol programma dus. Vol programma. En de tweede uur natuurlijk krijgen we ook nog een, een bezoek van de zanger Ben Ardo uit Haarlem. En die gaat ook het een en ander vertellen over zijn nieuwe single. Geschreven door Frank Van Netten. Dus Oké. Okay. En als mensen luisteren en ze willen een verzoekje horen dan. dan kunnen ze eventjes naar de site gaan: zfmartisten.nl. Ja, je hebt er al één binnen. Ik hebt er al één binnen en die was aangevraagd om kwart over zes. Maar we willen ja. er half zeven van maken. Half zeven? Ja, dat doen dat we. wel één bier. We. bier. <laughs> Oké. Okay. Ja, half zeven. Oké, okay, <laughs> okay, toppie. Geweldig. Nou, nou, nou wat wordt, wordt een leuk programma. Ze dadelijk eh, na vijf uur entertainment voor you. Lekker blijf luisteren naar de Sanfordse Radio. Hij is er gelukkig ook weer. in de studio is lekker kesterig, toch, nee, dan? Behoorlijk. Behoorlijk, behoorlijk, behoorlijk. Behoorlijk, maar hij is voor mij nog niet af. Hij is nog niet af. Nee? Vorig jaar was er veel meer... Uh... Ja, maar toen hadden we Willem, hè? Ja, Willem Bruist, onze, onze Willem. Oh, ben... Nou, voor ons uh, zit het erop. Jazeker, maar volgende week zijn we er toch weer? Ja, Raffaella, zij uh, moet vanavond uh, optreden. Ja, Miss Griekenland. Weet je waar die woont, uh, Jan? Uh, uh, uh, ja, zeg maar Fred. Fred, uh, Fred. <laughs> <laughs> Ik heb hem laten vertellen dat ze het zo goed vindt. Goed zo! Fred. Ja. Nee, in één keer goed, één keer goed, goed. Het mes op tafel. Heel goed. De 20-jarige we wensen haar natuurlijk heel veel succes vanavond tijdens Miss World. Weet jij ook, ja, als we toch even bezig zijn met de oh, vragen ja, van ja. tegenover tegen hoeveel kandidaten zij het vanavond moet opnemen. Ja, slechts 130. Heel goed, heel goed. Dat en dat maal 2, hè? Dat <laughs> maar we gaan eerst ja, naar de ijsbaan om zes uur. We gaan eerst om 6 uur naar de ijsbaan. Sowieso, want die gaat uh, ook open dadelijk om 6 uh, uur. De opening van uh, de ijsbaan met een optreden van uh, Mike Dane.